Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders die vanwege de oorlog weg willen uit Israël... kunnen morgen en overmorgen de bus pakken naar het zuiden van Israël. Ze zouden dan in Egypte het vliegtuig kunnen pakken. Het luchtruim is daar open. De bussen vertrekken in Jeruzalem en Tel Aviv... zegt de Nederlandse ambassade in Israël. De Duitse bondskanselier Merz is in Washington. Hij praat daar met president Trump over de oorlog in het Midden-Oosten... en andere brandhaarden in de wereld, waaronder Oekraïne. Merz is de eerste Europese leider die op bezoek is bij Trump... sinds Amerika en Israël dit weekend Iran aanvielen. Er zijn opnieuw aanhoudingen gedaan... in het onderzoek naar geweld tegen agenten in Den Haag tijdens Oud en Nieuw. Agenten werden daar bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Dankzij camera's in de omgeving zijn er beelden van verschillende verdachten. Eerder werden al twee anderen aangehouden. In Amerika moet een vader ook de gevangenis in omdat zijn zoon van 14 vier mensen had doodgeschoten op school. Hij wordt veroordeeld voor doodslag omdat hij het geweer met kerstcadeau had gegeven aan zijn zoon. Hij hoort later hoe lang zijn straf wordt. De rechtszaak tegen zijn zoon moet nog beginnen. Het Veronica weer van weer online. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Lokaal ontstaat mist. Morgen is het regionaal een tijd bewolkt en daarna zonniger. Het wordt 8 tot 17 graden.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Brienen. Dit is Veronica. Dat is de muziek van de toekomst hè? jaar 80, daar hebben we het dan over, toen je ineens niet meer een hele band nodig had om muziek te maken. Toen je gewoon alles uit een apparaatje kon halen en met z'n tweeën een band kon vormen. Dat deden ze namelijk. Yazoo hoorde je. Een Situation uit 82 was dat. Lang geleden. En R.E.M. Losing My Religion draaide ik ook. Hey, dat is heel geen Niek. Nee, dat klopt. Het probleem is, lieve mensen, Niek is ziek. En uh, ja, om het nog wat erger te maken. Mijn collega's vallen echt bij bo bosjes om deze week. Het is hartstikke rustig hier op de redactie. Uh, en geloof het of niet, Gijs is er ook niet. Maar ja, is maar één remedie. Gewoon, lekker op de bank. Lekker uitslapen, jongens. Vitamintjes. Goed eten. Pak je nachtrust. En dan draai ik zeg gewoon maar, vanavond. En wie daarna tiener zit, ga ik je straks vertellen. Ik ben Jaap, aangenaam. Zometeen de Queen of Soul. En eerst hoor je Teddy Swims bij Veronica. Respect, Even gaan staan allemaal, voor, uh, ja, toch voor de Leven, koningin, hè? Leven, de koningin. Het is de Queen of Soul, het was de Queen of Soul, moet ik zeggen. Rita Franklin en respect... Die vrouw een tournee organiseren trouwens. Dat moet echt niet te doen zijn geweest. Want uh, Rita wilde per se niet vliegen. Dus reizen deed zij alleen maar met de bus. Dat is echt super onhandig. Het was niet helemaal zomaar uit de lucht komen vallen overigens... Op no, een internet ze had ooit een vlucht met extreme turbulentie. Doodeng vond ze dat. En sindsdien zei ze, ja, ik ga het gewoon echt niet meer doen. Ze heeft nog wel een cursus gedaan, maar zelfs dat heeft niet meer geholpen. Maar dat bracht mij wel op de vraag, zijn er meer artiesten met vliegangst? Want dat is natuurlijk super onhandig. Dus ik heb even een beetje onderzoek gedaan. Het schijnt dat, en dat is echt waar, R. Kelly er ook last van heeft. Maar ik denk niet dat hij voorlopig nog een tournee gaat doen. Wat denk jij? Radio Veronica. Jaap Brienen. Ours.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 Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om vier uur een middagdip. Nou, bij mij niet, hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker, team. Tipje, 4 uur kuppensoep. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Met één file op dit moment op de A12. Arnhem, Oberhausen, tussen Beek en Duitsland. Moet je even op de rem, Het valt mee, hoor. Vertraging is daar. Vijf minuten... En dan nog naar het weer. Heldere periode en het wordt snel kouder vanavond. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Ja, bijna niet meer gewend, hè? Opklaringen en geleidelijk wat wolkenvelden en lokaal ook mist. Morgen is nog een tijd bewolkt, daarna zonniger... en dan gaat de temperatuur ook weer omhoog. Het wordt 8 tot 17 graden morgen. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ek. iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu... Jaap Briennen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer Even dat geluid erachteraan. Hoorde je nog, ja, toch? Het was het geluid van onweer. Hè? Thunder. Want zo heet het nummer. Imagine Dragons en Spice Girls. Daarvoor, Who Do You Think You Are? Bij Radio Veronica. Ja, over geluiden in liedjes gesproken... Ik heb een soort zoekplaatje voor je. Een verhaal dat ik laatst hoorde. Ja, ik vind dit soort dingen heel erg leuk. Het gaat over de opnames van Relax van Frankie Goes to Hollywood. Begin jaar 80, daar hebben we het over. Ze hadden toen net een sampler. Dus om geluiden op te nemen en te verwerken in hun muziek. En daar waren ze natuurlijk heel blij mee. En daar waren ze mee aan de rotzooi en een beetje dingen uitproberen. En dus ook geluiden opnemen en verwerken in het liedje. En zo was het dus een moment dat de hele band tegelijkertijd... Uh, bewust, met opzet, in het zwembad sprong. En er stond dus iemand met een microfoon en een opnameapparaat naast. En die zei, oké, okay, dit gaan we inladen in de sampler. En we gaan het verwerken. Dus zoek het eens op in Relax, Frankie Goes to Hollywood. De duik in het zwembad. Maar bij deze. Moony was het en Dove bij Radio Veronica en Frankie Goes... de Hollywood daarvoor. Relax, het is sowieso tijd om ze weer van zolder te halen. De liedjes voor aan het zwembad dan, want het nieuws herhaalt zich vandaag. Heb je het gehoord. Het was vandaag weer de warmste 3 maart ooit gemeten. En je kunt het nieuws voor de komende dagen ook al uittekenen... want het blijft lekker deze week. Dit is Radio Veronica zonder Niek vanavond, zeg het je maar alvast. En ook zonder Gijs, allebei ziek. Hoe is het mogelijk, hè? Maar de muziek is zoals je van ons gewend bent. Natuurlijk. Dit is de baas. Ik kom uit de valle. Waarin de mensen, when you're they bring you up to do. Like you.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 Je kunt veel zeggen van Donald Trump. Hij heeft geen verstand van muziek. Want daar bouwde Bruce Springsteen, activist tegenwoordig ook. Hè. Maar vooral muzikant natuurlijk. Ja, prachtig. The River. Om 9 voor 8. Goedenavond. Dit is Radio Veronica op de dinsdagavond. En morgen is het woensdag. Morgen over een week. Dan verhuizen we onze studio naar Utrecht Centraal. Had je dat gehoord? Gaan we vanuit daar radio maken. En niet alleen dat. We gaan vooral aandacht vragen voor het werk van Warchild. Dat woord gaat nog vaak vallen bij ons. Dat is die club mooie mensen die zich inzet om kinderen in oorlog te helpen. En dat zijn, en dat getal heb je misschien inmiddels wel eens vaker gehoord... 520 miljoen kinderen wereldwijd. Dat is echt bizar veel. Daar denken we niet iedere dag aan in ons drukke leven. En uh, daar gaan we iets aan doen. Want Radio Veronica en War Child slaan de handen ineen. En met de kracht van muziek natuurlijk. Want anders gaan we deze kinderen in de spotlight zetten. En dat doen we door platen aan te dragen voor deze kinderen. Daarom mijn vraag aan jou. Voor nu, hè, voor zometeen. Welke muziek geeft jou nou hoop en kracht en positiviteit? Want dat is wat die kinderen kunnen gebruiken. Dus heb je een goed idee? Laat het mij even weten via de Veronica app. Kom maar op. game I play.